Ik bedoel, ja, als de computer ermee stopt, dan gaan we een reden om even lekker zelf muziek te draaien, toch? Totdat alles weer begint te lopen. Heerlijk. Headbangers, you found out, hier bij Slim. De fit versie van deze nou, 90s muziek is helemaal terug, Headbangers en You Found Out. Inmiddels uh, heb ik de computer, onze grote MS-DOS-computer, even een grote klap gegeven. En het lijkt weer te werken. Ons radiosysteem uh, knalde eruit. Allemaal errors, blauwe schermen, maar uh, ik heb het volgens mij gefixt. Dat betekent ook dat we weer uh, verbinding kunnen gaan maken met het ANP voor het laatste nieuws. Laten we dat doen, want uh, de Wixmarathon gaat verder. Dus zo zometeen, even kijken of het werkt. 3, 2, 1, even een grote klap erop geven. Ja. Oeh, dat is lekker bij Jumbo. Maak nee. het jezelf makkelijk en voordelig deze week. Oh, nee, het is niet gelukt. <laughs> nee, oké, okay, dan nou, we gaan verder met de muziek. Prima. Lekker. Ja, lekker. Wat zullen we dan doen? Nou, ja, ook lekker. Paul Sirwol, it goes like na-na-na, hier bij Slim. Bij Opnieuw opgestart. Zoals uh, de eerste versie van de Helpdesk zou zeggen. En Het lijkt nu wel echt te werken. Ja, dit keer wel echt. Uh, we gaan naar het nieuws toe. Ik wil even zeggen dat dit uh, Paul Simon was in het Ghost Like na da na, na nog even de vertragingen met je doornemen. Laten we dat eerst gewoon even doen. Hebben we dat al niet wel afgevinkt? A15 ridderkerk gorkum voor Hardingsveld-Griesendam, daar 10 minuten. En de A29 bergopzoom Zoom Rotterdam voor de Heinoordel, daar zooi op de weg, zorgt voor 18 minuten. Computerproblemen en radio. Het is geen goede combinatie, maar laten we het opnieuw proberen. Hallo, nieuws? Via je smart speaker, app, in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Gaat het lukken, gaat het lukken, ik denk het wel. ANP Nieuws. nieuws. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswa. Ja, Ronald, lekker. De politie verwijst slachtoffers van seksueel misbruik... steeds vaker door naar hulporganisaties, meldt NOS. In 2021 waren het er nog tientallen, nu al duizenden. Mensen lopen geregeld vast. Soms willen ze geen aangifte doen omdat de verdachte een bekende van ze is... maar ook stranden onderzoeken omdat er te weinig bewijs is. Er nou, moet wat worden gedaan tegen online casino's... die spelers misleiden en daardoor overmatig gokken stimuleren. Dat zegt de Consumentenbond. Casino's proberen volgens de bond met vaak lage spelregels mensen zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen. Consumentenbond dreigt met rechtszaken en boetes als er niks wordt gedaan. De prijsstijging van bestaande koophuizen blijft afvlakken. In oktober was zo'n huis 6,6 duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Een maand eerder was de stijging nog 7 op jaarbasis. Eerder in het jaar nog meer dan 10 Momenteel betaal je gemiddeld nog net geen half miljoen voor een huis... En op officieel de laatste dag van de Klimaattop in Brazilië is er protest van ruim 30 landen. Ze schrijven in een brief dat ze een duidelijk stappenplan missen voor het afbouwen van fossiele brandstoffen. Vooral Aziatische en Europese landen zijn boos. Het plan zou eruit zijn gehaald onder druk van oliestaten als Rusland en Saudi-Arabië. Dan het weer van Weer Online. In het midden en noorden geldt code geel, omdat het plaatselijk glad kan zijn door bevriezing. Verder afwissend wolkenvelden en zon vandaag. En het wordt 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws op Slam. Er zijn weer Black Friday snelpakkers bij KPN. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak nu een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een Dyson stofzuiger cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com slash Black Friday. Anders schrijf je mis. Eneco verlicht je stroomrekening. Want met ons nieuwe contract krijg je nu 30% korting op je stroomtarief. 14 uur per dag, elke dag weer. Handig als je vaak de wasmachine of de droger aan hebt. Of veel stof zuigt of de auto oplaat. Lekker lang blendert. Met de juiste kennis maak je de juiste keuzes. Eneco verlicht. Kies ook Eneco-voordeelmomenten. Altijd van 10 tot 5 overdag en van 10 tot 5 s'nachts. 30% korting op je stroomtarief. Eneco verlicht. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals Knor, Kuppensoep en Unox Good Snacks. 2 plus 3 gratis. En Starbucks Pijn Espresso Coffee Cups. 2 dozen voor 5,99. We doen het je mee. Plus. Slim, zuinig en sfeervol. led van 123 letnl 123 geregeld. Een tulpkeuken wordt gemaakt voor jou. Of je nu een vroege vogel bent. Of een echte gangmaker. Een echte bourgondier. Of een fanatieke calorieënteller. Een tulpkeuken is gemaakt voor jou. In eigen fabriek en in jouw favoriete kleur. Koop nu een tulpkeuken en krijg een montage cadeau. Tulp, de Nederlandse keuken. Slimmer en veiliger wonen... Ook voor Smart Home ga je naar 123LED.nl Het is Black Friday bij Celesta. Nu 1 plus 1 gratis op de populairste dekbedden met vaste overtrek. Volledig wasbaar en zo opgemaakt. Shop snel op Celesta.nl Een barst in je ruit kan overal gebeuren. Daarom zitten wij met 54 vestigingen altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Nu tot 60% korting op dekbedden met Prins. Alleen deze week op Celesta.nl Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit. Ja, met een supergoede deal, gekocht op Otrium. Oh, Otrium? Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werken Vandaag bij Otrium. Minstens 10% extra korting op al onze modemerken. Ga je hem even stilzetten? Hé, hey, ondernemer! Pak je winst in de daluren? Doe je voordeel met dynamische energie. Ontdek hoe jij de regie neemt over je energie. Op NieuweStroom.nl de beste Black Friday deals vind je bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, 30% korting en heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. En nog meer dan 10.000 andere producten met de allerbeste deals. Dus ren naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van Davitamon Melatonine. Zie verpakking. Mooi van Ethos. Plan een afspraak. Ben jij op de zaak? Via NieuweStroom.nl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 Promo fandom. verzekeringen voor hoger opgeleiden. Oeh, dat is lekker bij Jumbo. Maak het jezelf makkelijk en voordelig. Deze week alle zakken treebeeks voor maar 1 euro. Verse kip voor maar 5 euro. En op alle familieschotels krijg je 25% proefkorting. Zo, uit de oven, op tafel. En dat voor die prijs, Jumbo.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 Je liefde, je buurman en hopelijk ook voor jezelf. En heb je hulp nodig? Dan is CZ er voor je. Zorgen zit in onze natuur. CZ, zorg die verder gaat. Met korting naar een dierenpark? Ook dat kan met Thuisvoordeel van Ascent. Boost your Friday. Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Van Empelen. Aan de slag met de beste beats op je radio. Een uur lang in de mix. Gamper en Dadoni. Het zijn de twee gasten uit Duitsland. Jawel, vrienden. Zometeen Marcel Jefferson. Life is simpel. En inmiddels zijn alle systemen ready to go om een uur lang feest te vieren. Dit is namelijk nou de pre-party van het weekend. We beginnen met een twerk van uzelf. Paar dagen oud nog maar. Better. Kamper en Dadoni. Samen met Lucas Schreina. I, I, I, I say no, no, no. If you caught me and you need me. I'll say no, no, no, no, no. I'll listen to that up the way things work. ways that they work. ways that they work. Don't text me, don't call me, 'cause I feel better than I know. I feel better than I know. I feel better than I know. I feel better than know. No, no. no, no, no. 'Cause I feel better. No. Try, try to replace me, don't be crazy, that won't fly, fly, fly. I was low, low, low, now I'm up here, I can see clear, I feel high, high, high, high, high. I was fed up with the way things work, where they work, where they work. I feel bad, no, no, no I feel bad, no, no, no I feel bad, no, no, no I feel bad, I feel I I feel I know. now. Stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple. Gaat in ieder geval. Move your body. Marcel Jefferson. Daarvoor nog begonnen met een nieuwe plaat... Van Gamper en Dadoni. Better. Dit is ook hun set. Hierbij bij Slam. Uh, Marco Hocker waarschuwt nog eventjes op de A29. Daar ligt een zooi op de weg. Vertelde ik je eerder al. Heel veel zooi, zegt hij. Een Piepschuim ligt op de weg. Hij was er net op tijd langs. En Stella laat weten dat ze uit Hengelo komt. Dat uh, staat vandaag in de krant. Is namelijk de meeste... Ja, de beste plek om te wonen van Nederland, vanwege geen fileproblemen, woningnood is daar niet echt. Het is hier fantastisch, valt te lezen in de Telegraaf. En stel als je zo meteen de telefoon opneemt, ik ben benieuwd, wat is er dan zo goed, oh, aan? Ja. Hengelo, ik ben benieuwd. En of je ervan kan het verstaan natuurlijk ook. Ja. Me waste money on an outfit I need a little sun, little no sand Inacolada in hand I need a little sweat, little suit Hand me another drink, give us some fruit Like, I need to get interesting Need to be at the best thing Need bodies emotion Cause the place ain't lit and the people ain't dancing I need to see some dancing Need the people bouncing No time for relaxing We trying to get sexy <laughs> They say in late if the people ain't dancing Cuz the place ain't late if the people ain't dancing Cuz the place ain't late if the people ain't dancing Cuz the place ain't late if the people ain't dancing I'm at peace when I 5 G If the vibe don't hit then please don't ask me Can't waste me an outfit, cause the place ain't lit if the people ain't dancing. I need the crowd bouncing, I need the ball blasting, need the bad acting. I need the whole package, cause the place ain't lit if the people ain't dancing. I need to see some dancing, need the people bouncing, no time for relaxing, we tryna get sexy on If you don't have sex with you, you can't listen to this song, sit down. <laughs> cause the place ain't lit if the people ain't dancing. If the people ain't dancing, if the people ain't dancing, if the people ain't dancing, 'cause the place ain't lit if the people ain't dancing. If the people ain't dancing, if the people ain't dancing, if the people ain't dancing, the people ain't dancing 'cause the place ain't lit if the people ain't dancing. A little shoulder shimmy, a little something. Yeah, like side to side, one to step or something. If the people die op Slam hebben aanstaan. Ferdinand gaat lekker op de Slam Mix Marathon, toch? Zeker, heel lekker. Lekker zeg, en zo meteen een spannend moment. Namelijk, jij gaat... solliciteren, ik heb een sollicitatie respect, Ja, Op je eigen werk, half negen. Dus die hersenen die werken ook niet van die, van die persoon tegenover jou. Die is ook net wakker natuurlijk, dus je kan die lekker beïnvloeden. Heel goed, slim om de tijdstippen uit te kiezen, Ferdinand. Um, uh, intern door solliciteren. wat ga je doen straks als het lukt? Ik, uh, als het goed is, word ik uh, projectcoördinator. Oeh, dat klinkt als een heerlijke peekweet, uh, man. Hey, ik hoop het voor je succes zo meteen. Ja, dankjewel. Hoi hoi. hoi. Dit is uh, de Slam Mix Marathon in de mix. Gamper en Dadoni hier bij Slam. Er ook een beuker van de Plaat, hij zegt. Fischer uit Australië en stay in de set van Gamber en Da Doni. Hey, sommige mensen hebben ome Henk. Wij hebben een luisteraar Henk, die uh, ook heerlijk klinkt in de app van Slam. Ik hou van jullie allemaal. Luister even mee naar Henk in de app. Hop op, jongens. Wat een mooi weertje weer. Open hemeltje, zonnetje erbij. <laughs> Mix marathon erop. Hartstikke ik gaan gaan jongens. Tot niet. Op op. te uur in the mix you give me i'm looking for man who can me on my feet who can take Need. Hey, Mr. Coachman, can you give me what I need? I'm looking for atonement, who can lift me up my feet? Who can take me higher, show me things I've never see. Hey, Mr. Coachman, can you give me what I need? Bye. <laughs> Daarom ook twee keer in de set van uh, Gamber en Dadoni. Ja, ze zijn met z'n tweeën, hè? ze willen me alle, allebei een keer draaien. Dus... <lacht> nu ga ik hem draaien, nu, nu ga ik hem ja, Ik ja, het ook nog een keer doen. Ja, ja. <lacht> Ja, goed dat je er bent, jongen. Ja, misschien dat ook welke uh, verdraait zo meteen. Je weet het niet, hè? Dat zou lekker zijn, zeg. Ik ja. heb de Mix Marathon Track of the Week al gedraaid vandaag. Is dat ja. zo? Ja. Dus ik Wil ga niet zeggen welke het is, maar okay. uh, ik ben ja. heel benieuwd. Ja. Ja. En ik hoop dat de computer bij jou blijft werken. Bij mij uh, knallen de hele computer eruit. Uh, ik hoor het. Ja, ja. Kun je eigenlijk een beetje je eigen Spotify uh, nummertje <laughs> draaien. <laughs> lekker, zeg. <laughs> ja, niet gaan hopen dat het straks bij jou ook gebeurt. Ja, daar, ik doe het tussen 12 en een straks, hè? Dat is ook zo. Jij mag ja. iedereen kan alles aanvragen ja. in de app van Slamour, ja. natuurlijk, het zo. I'm a villain for you. Ze zeg Gamber en Dadoni hier in de slam mix marathon. Even een groot applaus voor deze grote heren. Dat is geen groot applaus, wacht even. Niemand moet hem inzetten, hè? Dat is het publiek toch ja. weer mee. Mooi. Ik heb dat vaker ook met, uh, met andere plekken. Als er ergens een optreden is geweest, dan denk ik toch altijd... Dan begin ik met klappen, maar dan ja. net, net te vroeg dat het een awkward is, weet je wel. Ja. Uh, Zo meteen een uh, groot applaus, want uh, Hielke Boersma in de studio. Jazeker. Kijk eens. Uit uh, Beeldhoven. Jij woont op de plek waar de Nederlandse temperatuur uh, standvastig wordt gemeten. Ja, ik woon tegenwoordig in Utrecht, hè? Niet meer in de beeld. En daarvoor in de beeld. Oh ja, ja die housewarming is dan beeld over. Ja, als je me nou eens een keer uitnodigt voor die housewarming. Denk ik, <laughs> ja, precies. Ja. We zijn <laughs> bijna klaar mee mee met thuis. <laughs> <We laughs> uh, zometeen, wat gaan we horen, Hugo? En Stammetje met je veld, zometeen, hoe lang in de mix? Iets om 9 uur. Lekker ja, eten. Ja, zeker. Ja. Komt als... eraan.